Doorald Meegens met het NOS journaal. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis sluit zich aan bij een proces tegen de tabaksindustrie. Het Amsterdamse ziekenhuis vraagt het OM om stappen te ondernemen. In 2016 deed advocaat de Benedicte Fiek namens maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen vier grote tabaksfabrikanten. Het ziekenhuis sluit zich daarbij aan. Volgens het Antonie van Leeuwenhoek sterven er in Nederland iedere dag 55 mensen door roken en is het dweilen met de kraan open.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 en gesprekken met tientallen vluchtelingen in kampen in Bangladesh. Volgens EPI geven ze het beeld dat militairen de Rohingya hebben afgeslacht... en vermoed wordt dat er nog veel meer massagraven zijn. Tot nu toe zegt de regering van Myanmar steeds... dat dit soort moordpartijen niet zijn voorgekomen. Het weer de komende uren mogelijk nog een bui... soms met hagel, natte sneeuw of onweer. De minima liggen dicht bij het vriespunt... en daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Overdag eerst droog en af en toe zon. Later trekken weer winterse buien over...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 En over zelfrijdend vervoer. Ik ga zo in gesprek met Mirjam Struik van vredesorganisatie Pax over autonome wapens. Maar het is eerst tijd voor U2 met Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday van U2 en ja, we gaan het nu hebben over killerrobots. Vorig jaar ondertekenden meer dan 100 ondernemers op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie een open brief, waarin ze zeggen dat ze af wilden van zogenoemde killerrobots. Onder meer de oprichter van Tesla, Elon Musk, is van mening dat autonome wapensystemen gestopt moeten worden, omdat we anders de doos van Pandora niet meer kunnen stoppen. Of niet meer kunnen sluiten, bedoel ik. De hoop is dat er dit jaar in de Verenigde Naties een akkoord kan worden bereikt over de inzet van autonome wapens. Ook vredesorganisatie PAX maakt zich sterk tegen de killerrobots. Ik vroeg aan Mirjam Struik van PAX wat een autonoom wapensysteem nou eigenlijk is. Ja, een autonoom wapensysteem, of een killerrobot zoals wij het eigenlijk noemen, zijn wapensystemen die als ze eenmaal geactiveerd zijn, zelfstandig zowel doelwit selecteren als aanvallen. Dus het zijn wapens waarbij er geen betekenisvolle menselijke controle meer is. En we kennen denk ik allemaal wel de drones. Uh, die uh, worden wel nog door een mens uh, bestuurd bekeken. Weliswaar ver weg. Maar uiteindelijk heeft de mens nog wel controle op... op het moment dat een drone gaat aanvallen of niet. Hoe het nu is, is dat wij zelf nog op de knop drukken... voordat er uh, actie ondernomen wordt. Uh, maar in het geval van een volledig autonoom wapensysteem... zou ook de killer robot de laatste stap nemen. Ja, dan laten we eigenlijk hè, laten we de beslissing over leven en dood... laten we over aan dit geval een autonoom wapen... Die zelf via algoritmes, sensoren. kijkt van past dit doelwit binnen de kenmerken die ik heb meegekregen of niet. Ja, En dat is eigenlijk de zeg maar, laatste stap op weg naar autonomie, waarvan wij zeggen van nou. daar moet uiteindelijk altijd nog de mens uh, zelf overgaan. Hoe realistisch is de inzet van killer robots op dit moment? Nou, eigenlijk vrij, uh, vrij reëel. Want je ziet sowieso natuurlijk binnen wapens. Hè, steeds grotere afstand tussen mens en doelwit. Dus er zit iets in de mens die zegt van nou, we willen zoveel mogelijk. Ja, die afstand vergroten. En als je nu kijkt naar uh, bewapende drones... waar we bijna allemaal al aan gewend zijn gedaan... Ja, dan is het nog maar een hele kleine stap... om ook uh, de beslissing van selectie en aanval over te laten aan het systeem. Dus we zijn eigenlijk al heel dicht in de buurt... voor zover we het nog niet zijn. Nee, want inderdaad als je zegt dan mochten als we er nog niet zijn... want er zijn inderdaad systemen in, in Israël, in Amerika... en zelfs in Nederland waar, ja, waar eigenlijk alles al wel mogelijk is... Ja, nee, dat klopt. Je bijvoorbeeld in Nederland heb je de goalkeeper. En wat zelfstandig inkomende projectielen kan uitschakelen. Daarvan hebben we wel gezegd van het heeft hier, het gaat hier om een defensief systeem. Het zit op een marineschip. En weliswaar kan de mens niet meer ingrijpen op het moment dat lucht weer in werking gaat. Maar de mens kan het systeem wel stoppen daarna. Want het vindt allemaal plaats op een marine schip. Maar daarvan zeggen we van, nou ja, dat is wel een heel defensief systeem. He, het, het opereert ook in een hele statische omgeving, een omgeving die heel erg te controleren valt. Dus misschien moet je dat een, een voorloper van een autonoom wapen noemen. En misschien hoef je die helemaal niet uh, uh, te verbieden. Maar je moet wel kijken van, hey, dit laat zien wat er mogelijk is. Er zijn ook systemen, ook in de lucht, die ook dergelijke vormen van de autonomie uh, in zich hebben. Dus het is nu tijd om actie hierop te ondernemen? Ja, nee, absoluut. En, en gelukkig loopt die discussie al wel. Niet alleen binnen de Verenigde Staten. Sorry, binnen de Verenigde Naties. Um, maar ook uh, bedrijven voeren die discussie. Wetenschappers voeren die discussie. Um, alleen, we hebben hier wel te maken met een hele snelle wapenwetloop. En een technologie die voortendert. En dat zien we natuurlijk niet alleen bij wapens. Maar je ziet overal steeds meer autonomie en robotisering. Dus we moeten wel heel snel zijn met elkaar. Ja, want vorig jaar werd er een brief ondertekend door uh, onder andere uh, de, dier, of de, de, de, de baas van, uh, van Tesla... Uh, dus jullie staan niet alleen in deze strijd? Nee, absoluut niet. En vorig jaar hebben Elon Musk en uh, 115 andere CEO's van, uh, van techbedrijven... hebben een, een oproep uh, uh, ondertekend. Een oproep aan de VN waarin ze zeiden van nou wees snel. Want dit komt eraan, dit moet je niet willen. Uh, maar dat was niet de eerste keer. Het jaar daarvoor hebben we een soort gelijke brief gezien... van wetenschappers en uh, robotica bedrijven. Uh, dus ja, je ziet uh, eigenlijk breed uh, deze oproep... En, Binnen de Verenigde Naties zijn er op dit moment uh, 22 landen... die ook oproepen tot een verbod. Dus die discussie uh, die leeft, gelukkig. Het is wel de vraag om wanneer gaan we over tot een verbod? En hoe ziet zo'n verbod er dan uit? En hoe zorg je ervoor dat zo'n verbod ook wordt nageleefd? Dus wat dat betreft zijn er nog heel veel ingewikkelde vragen... die we met elkaar moeten beantwoorden. Maar uh, de discussie gaat wel vooral over het laatste gedeelte van, van de killer robots. Ja, bij ons gaat de vraag erover... Wat is betekenisvolle menselijke controle en hoe blijf je die garanderen? En dat is voor ons de vraag. En dan moet je dus kijken naar wat is betekenisvolle, mens, betekenisvolle menselijke controle in, in ruimte, in tijd, in, in kenmerken. En hoe zorg je ervoor dat de mens uiteindelijk altijd nog betrokken is bij is dit het juiste doelwit uh, en mag dit doelwit worden uitgeschakeld. En dat laatste vinden we gewoon heel erg belangrijk omdat we uh, een heel groot ethisch bezwaar hebben... Op het moment dat we de mens uit het systeem halen. Uh, maar we hebben ook juridische bezwaren. Hè. Uiteindelijk moet toch ook wat ons betreft uh, de mens aansprakelijk zijn voor als er iets, uh, iets fout gaat. Dus uiteindelijk zijn er behoorlijk wat bezwaren uh, die wij als campagne hebben. Waar we gelukkig niet alleen in staan. Want je ziet heel veel mensen die bezwaren hebben. Alleen de vraag is wel van hoe kunnen we deze bezwaren omzetten in een, in een verdrag, in een verbod en zijn we daar op tijd mee. Ja, precies. Want nou ja, een van de, van de voordelen van autonome wapens is dan ook bijvoorbeeld dat je het... Uh, ja, je kan de levens besparen van je eigen militairen. En ik denk dat dat voor, voor de discussie het ook wel weer lastig maakt. Ja, ik denk dat dat ook een, een voordeel is wat vaak genoemd wordt. En dat is een voordeel wat vaak genoemd wordt door westerse bedrijven en door westerse staten. Die toch op de een of andere manier nog geloven in, in schone oorlogen en technologische vooruitgang. Waar wij als PAK sowieso wat moeite mee hebben. Uh, maar dat zijn ook allemaal voordelen die genoemd worden. Vanuit het idee dat alleen wij, de westerse Staten, deze wapens gaan gebruiken. Maar je moet er niet aan denken dat er ook allerlei uh, andere staten uh, deze wapens ook hebben. Dat niet-statelijke actoren of terroristen toegang hebben tot deze wapens. Ja, op dat gebied maakt het qua regelgeving wel lastig om het volledig te voorkomen. Nee, absoluut. En het zal ook echt wel moeilijk worden hoor, om uh, deze grens... Hè, van wanneer verlies je betekenis van de mensen controle... om die vast te leggen in een verdrag. En om uh, op de handhaving van het verdrag toe te zien. We zeggen ook absoluut niet dat het makkelijk zal zijn. Alleen als je nu zegt, het is onvermijdelijk dat ze er komen... dus laten we er maar aan doorwerken. Laten we ze maar uh, ontwikkelen en gebruiken. Want als wij het niet doen, dan anderen het wel. Ja, daar zit in een, een eng fatalisme in... Uh, waar we niet aan willen. Ik denk dat dat betreft, en dat uh, laten we bijvoorbeeld ook... het chemische wapenverdrag laten het ook zien... je ja. hebt af en toe te maken met ingewikkeld, uh, ingewikkelde processen... Met wat ze dan noemen dual use. Hè? Dus, dus materieel wat gebruikt kan worden voor civiel doeleinden of militair doeleinden. Maar desalniettemin is, is het ook bij het chemische wapenverdrag gelukt om daar wel een, een verbod uh, op in te stellen. En als we het dan over de toekomst hebben, uh, als we naar dit jaar kijken, hoe reëel is het dat er dit jaar nog afspraken over worden gemaakt? Nou, dat zal best moeilijk worden om, om je de waarheid te zeggen. Uh, vanaf 2013 zijn er discussies binnen de Verenigde Naties en we hebben behoorlijk wat ervaring met... ...wapenverdragen binnen de Verenigde Naties. En wij weten dat het altijd gaat om consensus. En dat zou best nog moeilijk worden als het gaat om autonome wapens. Maar uiteindelijk heb ik er wel hoop op dat het, dat het verbod er zou komen. En ik hoop dat Nederland daar ook een goede bijdrage aan zal leveren. Je hoorde Mirjam Struik van Pax Nederland. En ja... 2018 is dus een belangrijk jaar voor autonome wapens. In uh, april en in augustus zal er in de Verenigde Naties gepraat worden over afspraken rondom autonome wapens. Ja, en hoe ver mogen we daarin gaan? En mocht er in november voldoende draagvlak zijn, dan kan er namelijk onderhandeld worden over daadwerkelijke afspraken. Het kan echter ook zomaar zijn dat alles wordt doorgeschoven naar 2019 als er toch een land een andere mening heeft. Zometeen ga ik in gesprek met verkeersdeskundige Peter Morsink. Over de toekomst van zelfrijdend vervoer zitten we straks nog achter het stuur. Sniff en Teers schreven een heel mooi nummer over. over kunstmatige intelligentie hebt, dan kun je natuurlijk niet heen om zelfrijdend vervoer. Je hoorde sniff en teers met driver's seat. Auto's zijn tegenwoordig net rijdende computers. En ja, sommige nieuwe auto's kunnen uit zichzelf inparkeren of houden uit zichzelf voldoende afstand van verkeer wat voor zich rijdt. En toch rijden we nog steeds niet allemaal in een zelfrijdende auto. En hoe ziet nou eigenlijk de toekomst van vervoer eruit? In de studio bij me zit hier Peter Morsink. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij is expert mobiliteit en verkeersveiligheid bij Royal Haskoning DHV. Een hele mond vol. En uh, ja, als het dan over de techniek van autonome auto's uh, hebben. De techniek is klaar. Of tenminste, auto's kunnen uit zichzelf rijden. Maar hoe komt het dan dat we toch niet met z'n allen een, nu een zelfrijdende auto hebben? Ja, de zelfrijdende auto is eigenlijk een, een proces... wat uh, eigenlijk al 20, 30 jaar geleden is ingezet. En uh, je ziet dat auto's wel steeds slimmer worden. Maar om nou meteen de volledig zelfrijdende auto te hebben... ja, dat is toch een, uh, een, wat een verhaal van de wat langere adem. Uh, dus de ontwikkelingen zijn, hè, dat de auto's slimmer worden. De ontwikkelingen zijn ook onomkeerbaar. Hè? Het is niet meer zo dat we teruggaan naar de, de auto's van de jaren 60, uh, waarin we alleen het, uh, het raampje open konden draaien... om uh, het een beetje koeler te krijgen in de auto... Ze, ze, ze zijn slimmer, ze worden slimmer. Uh, maar je ziet dat het een stapsgewijs proces is. Hè? Dus we rijden nu in auto's met een adaptive cruise control bijvoorbeeld, waar je uh, automatisch afstand kan houden tot je voorganger en je voorganger kan volgen. Uh, er zijn auto's die kunnen je tussen de beleiding houden, de zogenaamde keeping systemen. Er zijn ook auto's die hebben dat allebei al. Dus daar kun je op de snelweg eigenlijk al een beetje je handen loslaten en dan gaat hij automatisch uh, gaat die gewoon zijn pad volgen overigens mag dat niet, want je moet nog wel netjes het stuur vasthouden... Hè, volgens de wet. Maar die ontwikkelingen die gaan, die gaan door. Dus de auto's worden steeds slimmer. Uh, de auto's waar we allemaal in rijden. En aan de andere kant zien we ook een ontwikkeling... dat er zogeheten automatische shuttlebusjes komen... die uh, met lage snelheid volledig automatisch kunnen rijden. Uh, vaak op een, op een niet heel lang traject... Uh, tussen het gewone verkeer. En dat is eigenlijk een beetje een tipje van de sluier van, van, de, van de situatie... waar we straks over meerdere jaren wellicht naartoe gaan met z'n allen. Dat we echt volledig automatisch gaan rijden. Ja, en hoe komt het dan dat we, dat, dat, dat ja, zo'n langzaam proces is? Want de techniek zelf werkt. Alleen ja, zijn er dan zoveel andere afhankelijkheden waar je, waar je op moet wachten... Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Het, het zit niet zozeer in de techniek. De techniek kan al heel veel. Uh, techniek ontwikkelt zich ook nog steeds door. Uh, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier... waarop uh, auto's uh, met elkaar en met de omgeving gaan communiceren. Het connected zijn of coöperatief, zoals we dat noemen. Nee, het zit hem niet zozeer in de techniek. Het zit hem meer in zaken als uh, uh, veiligheid uh, en acceptatie. Uh, veiligheid is een belangrijk ding. Ja, aan de ene kant uh, geloven wij als, als vakmensen... Uh, dat je met zelfrijdende auto's... en ook met auto's die rijtaakondersteuning hebben... Hè, dat zijn eigenlijk de voorbeelden die ik net noemde... de stappen op weg naar de zelfrijdende auto... dat je daar de veiligheid enorm mee kan vergroten... Uh, veel uh, ongevallen kan voorkomen. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat die techniek wel uh, volwassen moet worden... om ook echt goed te kunnen functioneren. Ja, zoals een van de vorige sprekers in het programma al aangaf... Uh, mensen kunnen, uh, zijn in staat om in complexe situaties vrij snel afwegingen te maken... Uh, dat is voor een, voor een zelfrijdende auto is het best nog wel, wel lastig... om in verschillende situaties, uh, complexe situaties... telkens het goede te doen. Dus dat moet die auto leren. Kijk, een auto kan heel goed automatisch volgen. Hij kan ook heel goed snel reageren als er iets gebeurt. Sneller dan een mens. Maar om ook in complexe situaties telkens de goede beslissing te nemen... dat is een, uh, ja, dat is een, uh, een proces wat tijd nodig heeft... Uh, dus dat, dan gaat het om de, om de veiligheid. Dat is een belangrijk punt wat, wat ervoor zorgt... dat het wellicht niet zo snel gaat als dat wij uh, allemaal denken. Uh, veiligheid heeft ook bijvoorbeeld te maken met uh, het feit... Dat, je, dat er geen hackers moet, uh, moeten komen om jouw auto, de, de controle over je auto over te nemen. Dus dat moet je ook, uh, ook goed regelen. Uh, het heeft ook te maken met het, uh, met het feit dat je uh, een mix van automatische voertuigen... en niet-automatische voertuigen, dat dat ook, ook goed loopt. Hè? Dus dat het dat degene, als je in een auto zit en er komt een voertuig langsrijden die dingen automatisch doet, dat je niet denkt, wat is dat voor een rare auto? Daar ga ik, ga ik heel raar op reageren of daar ga ik van schrikken. Dus dat zijn ook issues die, die gaandeweg eigenlijk opgelost moeten worden. Dus, ja, dat is eigenlijk wel de veiligheid, dat dat goed geregeld is, is een belangrijk aspect waardoor het wat langer duurt. Je ziet ook dat automobielfabrikanten uh, de systemen waar we het net over hadden... vaak ook in de markt zetten. Niet zozeer als een veiligheidssysteem, maar meer als een comfortsysteem. Om mensen te helpen om comfortabel te rijden. Uh, ze weten wel dat je het ook voor veiligheidstoeleinden heel goed kan gebruiken. Alleen men is er toch, toch iets voorzichtiger mee... om dat ook direct als een veiligheidssysteem te verkopen. Ja, want autonoom rijden heeft ook heel veel te maken... Met, met het vertrouwen wat je hebt in kunstmatige intelligentie, lijkt mij. Ja, absoluut. Ja, dus het, de, het voertuig neemt uh, taken van jou over als mens. Dus jij bent gewend om bepaalde dingen te doen. Op het moment dat je met een auto met, met, bijvoorbeeld met adaptive cruise control of lane keeping rijdt... dan ga je heel snel ervaren dat dat, heel, dat, dat prettig is in sommige situaties. Hè, dat het systeem jou echt helpt. Aan de andere kant zie je ook dat het systeem soms dingen doet... die jij als menselijke bestuurder eigenlijk niet zo logisch vindt. Uh, bijvoorbeeld een adaptive cruise control uh, houdt best wel veel afstand ja. tot de voorganger. Eh, daar moet je wel aan wennen, eh, zeg maar. Eh, als de technologie verder gaat en auto's kunnen met elkaar communiceren... kan die afstand ook kleiner worden. Eh, waardoor je ook eh, echt een substantieel eh, eh, verhoging van de capaciteit van de, van de weg kan krijgen. Meer auto's op hetzelfde stukje asfalt. Um, maar, ja, zeg maar in de huidige situatie zitten we nog met vrij grote afstanden die zo'n voertuig aanhoudt. En het doet soms dingen die ja, je niet helemaal verwacht. Uh, en daar moeten mensen aan wennen. Dus dat, heeft, ja, dat is een kwestie van vertrouwen en gewenning... Uh, dat Ook dat heeft, heeft tijd nodig. Maar goed, we zitten in dat, in dat proces. Dus meer mensen gaan dat soort systemen gebruiken. En um, ja, het is een kwestie van, ook, uh, uh, van voorlichting... over dat die systemen er zijn, hoe ze werken. Uh, dat, het, dat het voordelen heeft, maar dat je er ook mee moet leren omgaan. Ja, want nou ja, we hebben dan die systemen die langzaam in de auto's komen. Maar je noemde het eerder ook al, de, de, de busjes die autonoom rijden. Ja. Ik denk dat dat ook een hele mooie manier is... voor, voor ons als Nederlanders om te gaan wennen aan... Ja, aan autonomie van een auto of van überhaupt van vervoer. Ja, dat denk ik, uh, denk ik zeker ook. Ja, we zien op meerdere plekken in het land zien we nu, uh, initiatieven uh, komen om met, uh, ja, met zogeheten automatische shuttlebusjes uh, te gaan rijden. Uh, wij zijn daar als Royalsco en DV ook, ook bij betrokken, een aantal van die, uh, van die projecten. Uh, zo is er in de regio Arnhem-Nijmegen een, een, een voertuig dat heet de, de WIPOT, dus de Wageningen-EDE-Pot. De pot is dan de aanduiding van het voertuig. Uh, dus een busje dat volledig automatisch tussen het gewone verkeer kan rijden. Met lage snelheid. Uh, dat is een ontwikkeling die is ingezet om ook als, als extra service eigenlijk te dienen voor het openbaar vervoer. Uh, en je ziet dat, uh, dat daar heel ontzettend veel uh, kennis wordt opgedaan. Van hoe gaat dat automatisch rijden nou uh, precies in het, in, het, in het normale verkeer. Uh, en je ziet ook dat, ja, dat bijvoorbeeld OV bedrijven gaan kijken. Van, nou, is dat nou een dienst die ook heel goed uh, bij mijn bestaande diensten past? en in welke situaties kan ik nou zo'n zelfrijdend busje gaan inzetten? Wanneer is het rendabel? Uh, wat vinden mensen prettig? Uh, wat willen ze ervoor betalen? Uh, dus dat is een mooi initiatief, wat ook, wat ook navolging krijgt... bijvoorbeeld in, een, uh, in het gebied Vaals-Aak, in het zuiden van Nederland... waar een doorontwikkeling plaatsvindt nu van een zelfrijdend busje... die dan ook de grens over gaat rijden. En waarmee we het ook meteen internationaal uh, maken... want het is natuurlijk een internationaal thema. En uh, nou, het is heel mooi om te zien hoe ook bijvoorbeeld wegbeheerders ook gaan nadenken over nou, hoe kunnen we nou onze infrastructuur ook uh, uh, wat aanpassen... om te zorgen dat die zelfrijdende busjes ook goed kunnen, kunnen rijden. Dat is voor ons ook weer leuk als, uh, als ingenieursbureau... want daar kunnen we die wegbeheerders weer heel goed mee helpen. Om te kijken van uh, ja, wat, wat, kun je, wat, wat kan je nou doen als wegbeheerder... om dat proces uh, te faciliteren of misschien zelfs te versnellen. Ja, want zijn er bepaalde redenen voor dat die busjes echt op die trajecten rijden? Of, of zou je ze op, op, als vervanging van alle, al het openbaar vervoer kunnen gebruiken? Ja, het, het, het beeld wat er nu is, is dat uh, deze busjes vooral uh, een, een goede toevoeging kunnen vormen op het bestaande openbaar voerdienstenpakket. In, in, op plekken waar uh, het nu niet rendabel is om een gewone buslijn te laten rijden. Dus dat kunnen in wat afgelegen gebieden zijn uh, waar uh, ja, relatief weinig reizigers zijn. Maar waar je toch de mensen die daar wonen wel, uh, wel bereikbaarheid wil, wil bieden. En daar zou je zo'n busje bijvoorbeeld op een, via een on-demand-service... zodat dus je het kan oproepen via een app of via telefoon... heel mooi kunnen laten rijden. Dus dan bied je toch mensen die, die dienst. Um, maar je hoeft niet een dure buslijn te exploiteren. Dus dat is een, een plek. Er zijn ook andere plekken waar je ja, met specifiek doelgroepen... Uh, vervoer mogelijk aan de gang kan. Uh, mensen die uh, naar verzorgingshuizen moeten... of misschien zelfs naar het ziekenhuis. Uh, dat speelt onder andere in dat voorbeeld wat ik net noemde... in, in het zuiden van Nederland, Vaals-Aken. Uh, daar speelt ook het vervoer van studenten. Bijvoorbeeld studenten die uh, over de grens wonen in Vaals en dan naar de universiteit in Aken gaan. Uh, dus het, het, het is meer een, een specialty voor speciaal doelgroep. Of op plekken waar een gewone buslijn eigenlijk niet, uh, niet zo redabel is. Dus daar worden deze ontwikkelingen nu vooral op gericht. Ja, want ik zie dat ook in Appelscha was uh, toevallig een project ermee. Alleen daar is het alweer gestopt. In Appelscha is, is ook een project geweest, afgelopen jaar denk ik. Uh, ja, ik denk dat, dat dat. is ook een project geweest in, de, in, in het rijtje van. Uh, ga, het, ga het gewoon doen, ga het, uh, ga het proberen, ga ervan leren. Uh, ga kijken wat er gebeurt als je met zo'n busje gaat, uh, gaat rijden. Um, en nou, daar is veel geleerd. Uh, volgens mij, het busje heeft daar op een, uh, op een fietspad gereden, een vrij breed fietspad. Om ook te kijken: van, nou, is dat nou, uh, zou dat nu een goede plek zijn om, om te gaan rijden, om die dienst aan te bieden? Nou, daar heeft men uh, veel van geleerd en uh, een belangrijke stap geweest... in de ontwikkeling van, uh, van deze zelfrijdende busjes. En zo zijn er ook plannen om, uh, om bijvoorbeeld bij Vliegveld Rotterdam-Den Haag... Een, een, een dienst aan te bieden. Uh, in Rotterdam heb je bij het, uh, het Rivium de Kralingse Zoom... Is, uh, rijdt al langere tijd een people mover. Dat is dan een busje die dan op een speciale rijstrook rijdt... waar geen ander verkeer rijdt. Nou, die gaat binnenkort ook tussen het gewone, gewone verkeer rijden. Uh, dus je ziet op een heleboel plekken in het land, en ook internationaal allemaal van dit soort initiatieven ontstaan. Te kijken van, hoe nou, kunnen we nou die volledig zelfrijdende busjes... al als een soort van uh, glimpse in the future, als het ware... gewoon gaan, uh, uh, gaan, gaan doorontwikkelen. Uh, maar ook op plekken waar het, uh, waar het wel ook uh, naar verwachting uh, uh, rendabel kan zijn. Dus waar ook de opschaling mogelijk is. Het gaat niet om een proefje of zo, het gaat wel om een, om een echt een ontwikkelstap... naar iets groters. Ja, dit zou de ideale vervanging zijn van een belbus, lijkt mij ook. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je dat zo kan zien. Dat, uh, een beetje hetzelfde principe. Ja. Alleen dan helemaal automatisch. Die belt en die komt bij jou voor de deur uh, rijden, uiteindelijk. Hè? Dus, uh, nu is het zo dat, die, dat je nog wel naar een halte gaat. Dus die automatische busje rijden ook naar een halte. Daar stap je op. Maar één stapje verder is dat hij gewoon bij jou voor komt rijden. En jij stapt in en vervolgens gaat hij naar de volgende. Maar dat is voorlopig nog niet haalbaar, lijkt mij. Nee, dat is voorlopig is dat uh, ja, niet haalbaar. Ik bedoel, technisch is er veel haalbaar. Maar ja, ja. Denk als je het hele proces eromheen bekijkt, is dat nog een, nog een stap te ver. Um, maar ja, er zijn wel, uh, wel initiatieven om, om, om dat wel te gaan doen. Uh, ik ben nu ook uh, uh, in contact met een, uh, met, een, met een partij die deelauto's exploiteert. En ook dat, uh, dat deelautosysteem systeem ook wil gaan volledig gaan automatiseren. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld er is een, een, een, een groep in, in een wijk, een community... die heeft een aantal deelauto's. Uh, dus die mensen die, die delen die auto's met elkaar. En die willen het dan zo hebben dat op het moment dat jij uh, je auto uh, nodig hebt... dan bestel je hem via de app. En dan staat hij niet bij jou in de wijk geparkeerd... maar een stukje verderop buiten de wijk. En die komt dan automatisch gewoon rustig met laag snelheid komt hij naar jou toe rijden. En dan stap je in en dan ga je gewoon verder rijden. Dat is heel interessant, want dat voertuig dat hoeft niet in de wijk geparkeerd te worden. Dus je hebt veel minder ruimtebeslag in de wijk. Uh, waar, waarmee je dus ook de kwaliteit van de openbare ruimte... In die wijk kan vergroten, want je kan die ruimte voor andere dingen gebruiken. Mooi groen of speelvoorziening voor de kinderen of wat dan ook. Um, ja, dus dat zijn allemaal: dat zijn geen, dat is geen luchtfietserij, dat zijn concrete ideeën waar partijen nu mee bezig zijn. om te kijken of dat haalbaar is. Ja, technisch gaan testen, maar ook qua businessmodel gaan testen. Ja, dit, dit, dit klinkt wel alsof de steden van de toekomst er heel anders uit gaan zien... waarin je veel minder plek hebt voor parkeergarages of voor parkeerterreinen... maar misschien veel meer ruimte hebt voor parken. Ja, dat zou, dat zou goed kunnen. Um, ik denk dat ja, het is goed is om onderscheid te maken tussen drukke steden en het, het buitengebied. Kijk, in, in de steden heb je al, uh, zit er nu al behoorlijke druk op zeg maar, het gebruik van de ruimte. En daar is het concept van deelauto's, ook, ook ja, best levensvatbaar nu al... En als je dat kan combineren met een beter gebruik van de, van de openbare ruimte... Dan, dan zie ik daar ja, echt, echt grote veranderingen uh, komen uh, qua inrichting van de stad. En leefbaarheid van de stad. Ja. En, ja. De van de stad. Ja. en als je het dan hebt over deelauto's... Hoe, hoe, uh, ja, is de verwachting dat we in de toekomst nog steeds een eigen auto hebben? Want als je toch uh, een auto hebt die je kan oproepen... die voor je deur komt en die je naar je bestemming uh, brengt... Ja, heb je dan nog een eigen auto nodig? Ja, dat is ook een hele interessante ontwikkeling... die momenteel gaande is. Uh, aan de ene kant zie je echt maar het concept van deelauto steeds groter worden. Het uh, heeft ook met, met kosten te maken... maar ook wel met een stukje milieubewustzijn van mensen, denk ik. Uh, ja, de, de auto is aan de andere kant ook wel een beetje een emotioneel ding. Hè? Dus mensen hebben toch wel zoiets van... Nou, ik zie de auto als een, een soort van verlengde huiskamer. Uh, voor sommige mensen hangt er ook een bepaalde status aan. Dus het is een statussymbool. De vraag is even in hoeverre mensen daarvan af gaan stappen. In hoeverre ze ook echt uh, heel functioneel naar die auto gaan kijken. Zo van, ik hoef hem alleen maar te hebben als ik hem nodig heb... en dan, uh, dan vind ik het prima. Dus dat zal ook met het kostenplaatje te maken hebben. Als het echt een stuk goedkoper wordt om op deze manier uh, deelauto's... Uh, automatische deelauto's te gebruiken, dan, ja, dan zal dat doorzetten. Uh, als dat niet zo is, dan zal je toch uh, ja, de situatie blijven houden... mensen liever hun eigen auto uh, gebruiken... Uh, en misschien zie je daar ook alweer een verschil tussen de stedelijke omgeving... en ook de, uh, de, de buitenafgebieden. Uh, dus het is op dit moment lastig te zeggen hoe dat, hoe dat gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat het ook net als het feit dat auto's slimmer worden... dit ook een ontwikkeling is die ingezet is en ook niet meer helemaal terug zal draaien. Maar of het heel groot gaat worden... ja, dat, dat, zijn, dat is een beetje onzeker om dat te kunnen, kunnen zeggen. Nou, dat, uh, dat klinkt heel interessant. We praten zo even verder. Uh, we gaan nu eerst luisteren naar uh, Tracy Chapman met A Fast Car...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 je hoorde Tracy Chapman met Fastcore. En dat is natuurlijk niet voor niets, want we praten hier in de Dagwacht over de toekomst van vervoer. En bij me in de studio is Peter Morsink. Uh, Peter, als we het hebben over de regelgeving omtrent zelfrijdend vervoer, ja, kan de regelgeving de techniek eigenlijk bijvolgen? Um, ja, dat, is, dat is een spannende, want de techniek kan natuurlijk heel snel gaan. Je ziet ook dat de techniek ook op sommige vlakken heel snel gaat. Als we kijken naar die zelfrijdende busjes, bijvoorbeeld, die we, die we net uh, bespraken. Um, ja, de wet, wetgeving volgt de techniek. Um, dus wat, wat we nu bijvoorbeeld zien met die zelfrijdende busjes is dat het concept wordt ontwikkeld, het voertuig wordt gebouwd, uh, er wordt gesproken met, uh, met de RDW hè, in Nederland, die dus uh, de toelating voor het voertuig, de ontheffing voor het voertuig organiseert. Uh, er wordt gesproken met, met de wegbeheerders die op een gegeven moment ontheffing geven om op een bepaald traject op, op een grondgebied uh, te rijden. En die processen die worden uh, eigenlijk bij in een soort van learning by doing approach worden die, uh, worden die, worden die, worden die gevoerd. Dus je ziet dat de wetgevers heel erg uh, ook graag willen... Die, die geloven wel in deze ontwikkeling, die willen faciliteren. Alleen die zijn wel afhankelijk van hoe snel die technologische ontwikkelingen gaan. Want ze kunnen niet van tevoren wetgeving maken... want daarmee zou je de innovatie uh, uh, dempen. En dat wil je niet. Dus je gaat, wat we zien is dat de wetgevers heel goed meekijken... met wat is er technologisch mogelijk... en vervolgens dan uh, ook de wetgeving en regelgeving gaan aanpassen. En dus een aardig voorbeeld is de, van hoe dat proces loopt... is de experimenteerwet die uh, nu aan de Tweede Kamer is aangeboden in november, meen ik... en die waarschijnlijk ergens kort na de zomer uh, aangenomen gaat worden... Uh, waarin het mogelijk wordt om met auto's zonder een bestuurder... In, de, in het voertuig zelfs, zonder iemand in het voertuig... ook daadwerkelijk te gaan experimenteren, te gaan rijden. Dus dan moet dan wel volgens een ontheffing uh, worden aangevraagd. Maar ja, dus dat, dat, is, mo dat is mogelijk. En dat, dat, dat is heel erg belangrijk om uh, te zorgen dat deze nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk in het echte verkeer... Uh, doorontwikkeld uh, kunnen worden. Zodat we misschien ook kunnen testen hoe andere gebruikers... als automobilisten, maar ook fietsers en wandelaars... ook hoe, hoe zij omgaan met zelfrijdend vervoer, lijkt mij. Ja, precies. Dat is heel belangrijk dat we daar ervaring mee, mee op gaan doen. Je kunt die ervaring alleen maar opdoen door het in de praktijk te gaan uitvoeren. En dat kan in, om te beginnen kan dat wel in een, uh, in, een, in een wat meer academische... experimentele setting kan dat gebeuren... En bijvoorbeeld in Delft is nu het Research Lab Automatic Driving uh, opgericht... sinds vorig jaar, half vorig jaar. Nou, die hebben de mogelijkheid om op wat afgesloten terreinen... Uh, proeven te doen, uh, experimenten te doen met zelfrijdende auto's. Maar je wil ook, ook een stapje verder, je wil ook buiten het hek... zoals we dat noemen, hè, echt in het, in het echte verkeer uh, gaan kijken... hoe mensen reageren. Nou, dan heb je zo'n experimenteerwet voor nodig om te kijken... Want, hey, hoe gaan fietsers, voetgangers nou op zo'n busje reageren? Of als ik een peloton van voertuigen straks heb... Hè, die met elkaar in verbinding staan op de snelweg... Hoe gaat het overige verkeer daarop uh, op reageren? Ja, want in 2016 jullie zijn jullie ook betrokken geweest met een test waarin diverse pelotons over de A2 geloof ik, ja, uh, was dat uh, ja, reden. Klopt. Ja. Uh, ja, welke dingen hebben jullie daaruit kunnen, kunnen leren? Ja, we hebben toen een, een pelotontest gedaan van, van Utrecht uh, van Amsterdam naar. Nee, van Utrecht naar, naar Beest hebben we gedaan, dus over de A2. Ja, wat we daar hebben willen laten zien... is dat je met uh, de, de auto's uh, die, die, die ACC, hè, waar we het eerder over hadden... dus automatisch volgen en de lanekeeping hebben... dus tussen de lijntjes kunnen rijden, dus redelijk automatisch zijn al. Als je die nou in pelotons van vijf, zes voertuigen achter elkaar zet... en die laat je over de snelweg uh, rijden... Uh, hoe reageert nou het andere verkeer daarop? Hè? Hoe reageert het andere verkeer erop? Dus je ziet een peloton van vijf auto's die achter elkaar rijden voorbij komen, gaan, gaan mensen daar nou van schrikken... dat ze denken van, hé, dat is, wat is dat voor, voor een gek fenomeen? Uh, gaan ze hun gedrag aanpassen? Nou, we zagen eigenlijk dat dat nauwelijks gebeurde. Integendeel, we zagen dat in uh, veel situaties... dat juist het overige verkeer redelijk relaxed... met dat peloton meebewoog. Dus het had eigenlijk een soort van... ja, of uh, uh, relaxerende werking op, uh, op, op het verkeer... Um, en we hebben ook uiteraard de mensen die in de auto's rijden gevraagd... Van nou, hoe heb je dat nou zelf ervaren? Je zag ook dat mensen in het begin in zo'n peloton je nou, nog wel iets onwendig vonden... maar als ze zeg maar 30, 40 kilometer gereden hadden, dat dat heel snel al wenden. En dat zijn belangrijke stappen op weg naar ja, verder doorvoeren van, van automatisch vervoer. Dus met de auto's die er nu al zijn gaan kijken... van, nou, wat gebeurt er nou als je ze in een peloton uh, laat rijden? Alleen, er was natuurlijk wel op de snelweg. En het lijkt me net iets makkelijker... omdat je net iets minder afhankelijkheden hebt... zoals, of zoals fietsers en, uh, en wandelaars. Uh, hoe hoe zo'n test in, in de stad? Zou dat op dezelfde manier kunnen werken? Ja, ik denk... Um... Er zijn eigenlijk soort van twee uitersten momenteel. Hè? Dus je de, de, de onze personenwagens die steeds slimmer worden... en die, uh, ja, het, het steeds slimmer, nog verder slimmer worden... dat zou je vooral gaan zien in de snelwegsetting... omdat dat een relatief eenvoudige omgeving is... waar je dan ook met hogere snelheid geautomatiseerd zou kunnen rijden. Uh, als je kijkt naar die volledige automatische busjes... Ja, dat zijn busjes die met lagere snelheid uh, rijden. Dus die gaan in een stedelijke omgeving echt met, met 20, misschien straks richting de 40, 50 kilometer per uur. En op de wegen die daarvoor geschikt zijn, zullen ze kunnen rijden. Uh, maar dan praat je inderdaad over echt een andere situatie dan op de, op de snelweg. En daar is ook de, de uitdaging natuurlijk enorm om uh, goed rekening te kunnen houden met fietsers, met voetgangers. En dat zijn ook onderwerpen waar nu, uh, waar nu veel aan gewerkt wordt. Hè. Ook in dat research lab met de driving wat ik net noemde. Is de interactie tussen een zelfrijdend voertuig en de kwetsbare verkeersondernemer, de fietser, de voetganger is een heel belangrijk onderzoekstopic. Om te kijken, hoe krijgen we dat in die stedelijke omgeving goed voor elkaar krijgen, zodat ook de, de, de mensen vertrouwen krijgen in, deze, in dit type vervoer. Ja, want zijn er op dat gebied echt nog grote problemen die we moeten overwinnen voordat we echt stappen kunnen maken? Nou, ik denk, ja, nou, echte, echte problemen, uh, denk ik niet. Ik denk dat vooral een kwestie is van zorg dat de, dat de techniek op een goede manier doorontwikkelt. Uh, ja, dus zorg ervoor dat die voertuigen steeds slimmer worden... dat ze blijven leren. Dat is ook wat, wat hier uh, in de vorige uitzending ging... over kunstmatige intelligentie. Voertuigen moeten, moeten blijven leren. Continu zelf leren in het Dat geldt ook zeker voor die auto's. Zorg ervoor dat je ook aan de acceptatiekansen werkt. Dat mensen uh, snappen dat het... Uh, ja Wat voor wat, wat type voertuigen dit zijn. En aan ja, de technologieontwikkelaars is het ook belangrijk om de boodschap door te geven. Ga niet, probeer niet te snel. Probeer gewoon een beetje binnen het bevattingsvermogen te blijven van, van de mensen van nu. He, de, ga niet iets aanbieden waarvan mensen niet goed kunnen bevatten wat het nou eigenlijk doet. Dus ga in kleine stapjes. Uh... Vandaar ook de, uh, de adaptive cruise control en dergelijke dingen die gewoon heel makkelijk... Uh, gewoon één simpele taak uitvoeren waardoor mensen vertrouwen krijgen in de auto. Ja, ik denk dat, dat, dat de autofabrikanten dat al wel heel goed doorhebben. Hè? Dat je dat gewoon stap voor stap moet doen. Uh, um het, om het product te introduceren bij mensen. Dat ze eraan aan wennen. Uh, ook om het, om het veilig te maken. Niet alles tegelijk uh, te doen. Ja, dus die gewenning en acceptatie, dat is een heel belangrijk uh, aspect... voor het slagen van, dit, van, van deze ontwikkeling op de lange termijn... Um, maar goed, dat is, ja, wat, wat we eerder ook al zeiden... het, het is een, uh, een onomkeerbaar proces, dus het gaat allemaal door. De Snelheid is alleen uh, uh, wat lastig te voorspellen. Wanneer gaan we nou die volledig zelfrijdende auto echt op de weg zien? Um, acceptatie door het publiek. Uh, zorgen dat de veiligheid voor elkaar komt. Uh, zorgen dat de wetgeving op een gegeven moment ook, ook meeloopt. Dus dat de wetgeving niet te veel gaat vertragen. Uh, dat zijn allemaal belangrijke factoren om ervoor uh, te zorgen... dat we uiteindelijk op niet al te lange termijn... toch die, die echt slimmer auto's in grote getalen op ons wegen gaan zien. En hoe is dan de invloed als uh, verschillende autofabrikanten... op een verschillende manieren hun systemen implementeren? Maakt dat dingen moeilijker voor, uh, voor, voor de toekomst? Ja, dat is, dat is ja, laten we zeggen, onhandig. Als, als, uh, als uh, verschillende merken uh, hun systemen een andere naam geven... of zelfs ook de bediening van de systemen uh, anders laten zijn... Dus dat is ook een ding waar we nu wel tegenaan lopen... als je kijkt naar die rijtaakondersteunende systemen... zoals de ACC, zoals de lane keeping. Uh, als je een Volvo of een Mercedes of een Tesla of een BMW rijdt... of een Nissan, die hebben net andere knopjes... andere benamingen voor die systemen. En dat maakt het voor, de, voor ons als automobilisten maakt het niet makkelijker. op. Um, ja, je ziet dat uh, mensen het nu toch soms al wel moeite hebben... Om, uh, ja, om te weten wat het systeem überhaupt kan. Hè, wat een adaptive cruise control bijvoorbeeld kan... Dat heeft ook met, met voorlichting te maken vanuit de fabrikant. Maar misschien ook wel vanuit, vanuit de dealer hè, zelf. Die uh, soms niet, uh, niet zo goed in staat is om uit te leggen wat zo'n auto uh, nou kan. Nou, en als je wat meer gaat standaardiseren. Dus de functies van die auto's uh, uh, standaard gaat maken. En ook de bediening gaat standaardiseren. Dat zijn allemaal dingen die het, die het helpen om, uh, ja, om, om mensen aan die systemen te laten wennen. En dat maakt ook voor de verkoper in de, in de deal, in de, bij de dealer weer makkelijker. Om ook uh, zijn verhaal te kunnen vertellen over deze systemen. Ja, en ik denk dat dit, dit soort systemen uiteindelijk ook in, in rijlessen langs moeten komen. Want ja, ja. momenteel heb je al dat je met, met navigatie uh, getraind wordt om, om met navigatie te rijden. Ja. Alleen, ja, voor de zelfrijdende acties horen daar uiteindelijk ook bij. Ja. ja, absoluut. Nou, het CBR is ook al druk aan het nadenken over... Uh, hoe moet nou het rijexamen van de toekomst eruit gaan zien? En hoe gaat het dan uh, ook, uh, ook doorstralen op de rijopleiding? Uh, op uh, wij hebben afgelopen jaar met CBR een soort van position paper gemaakt om eens te kijken van nou waar zou dat examen dan uh, aan moeten voldoen of nou, wat moet je doen om het rijexamen voor de toekomst of toekomstproof te maken. Um, nou, en dan zie je dat er vanuit, uh, vanuit het CBR heel duidelijk de behoefte bestaat om uh, die rij die rijtaak ondersteunende systemen op de een of andere manier te gaan toetsen. Want ze zitten er nu in en mensen mogen ook met, met systemen afrijden. Alleen je zou eigenlijk willen dat examinatoren de, de instrumenten krijgen... om ook te beoordelen of iemand zo'n systeem goed gebruikt of niet. Want wij geloven erin dat, je, dat die systemen de veiligheid kunnen vergroten, maar dan moeten mensen ze wel op de goede manier gebruiken. Dan moeten ze weten in welke situatie moet ik hem bijvoorbeeld niet aanzetten. He, iets wat voor, bedoeld is voor de snelweg... moet je niet op een, in een in 50 kilometer weg ga, gaan gebruiken. Nou, dat soort dingen wil je ook in een, in, een, in een rijopleiding... in het rijexamen, ook kunnen toetsen. Dan moet je een goed instrument van hebben om dat goed te kunnen doen. Nou, dat is een simpel voorbeeld. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over, uh, over het gebruik van een adaptive cruise control... op een snelweg, uh, die netjes je voorganger volgt... maar op een gegeven moment ga je, van de, ga je de afrit op... en heb je geen voorganger meer. En dan gaat jouw auto versnellen naar de snelheid die je daarvoor had ingesteld. He, dus er reed iemand voor jou met 100 km per uur, maar jouw auto staat ingesteld op 120. En als die auto weg is op de afrit, dan gaat je auto in één keer naar de 120. Dus je moet uitleggen aan de, degene in die auto dat hij dan op de afrit dat systeem uit moet zetten. Ja, nog mooier is dat de auto dat zelf ziet, natuurlijk, en dan uitzet. Dat is een stapje verder. Daar ja, gaan we ook wel naartoe. Ja. Maar dat duurt denk ik nog even. Ja, het duurt nog even, maar technisch is dat niet zo heel ingewikkeld. En als we het dan hebben over, überhaupt, hebben we over voordelen van, van zelfrijdend vervoer. Uh, veiligheid hadden we het al over, maar welke andere voordelen zijn er nou echt met, met autonoom rijden? Ja, naast veiligheid uh, kan je ook de capaciteit op de weg enorm vergroten. als jij met uh, automatisch voertuigen gaat rijden. Um, kijk, we, we hebben nu op, uh, uh, uh, op snelwegen uh, we hebben veel files hè, nog steeds. Files nemen ook weer toe. Uh, dat komt vaak door, uh, door het toch ja, de, de, wat, wat onvoorspelbaar gedrag van, van verkeersondernemers. Uh, uh, los van het feit dat je natuurlijk ook gewoon je wegwerkzaamheden hebt, waardoor je gewoon niet langs kan, niet, niet verder kan rijden of een opstopping ontstaat. Maar als je die onzekere factor van, van, van, van de mens eruit haalt en het verkeer eigenlijk wat, wat soepeler automatisch kan laten doorstromen, uh, ja, dan kun je een enorme capaciteitwinst pakken. Als we nu met z'n allen twee seconden afstand houden van elkaar... en je kan dat terugbrengen naar één seconde afstand... Ja, dan heb je bijna een verdubbeling van je capaciteit op de weg. Daarvoor is het wel belangrijk dat voertuigen niet alleen automatisch rijden... Hè, dus automatisch taak overnemen, maar dat ze ook met elkaar communiceren. Dat ze ook met elkaar in verbinding staan... waardoor één auto niet alleen op zijn directe voorgang hoeft te, uh, kan reageren... maar ook al een paar auto's vooruit kan kijken. Het is dus een belangrijke voorwaarde om, om ervoor te zorgen... dat auto's dichter op elkaar kunnen rijden... en om die capaciteit uiteindelijk ook te kunnen vergroten. Ja, dus naast veiligheid is dus capaciteit op de weg... dus betere doorstroming uh, is, is, een, is een belangrijk uh, uh, ja, doel... of een, een, een, een, een soort van, van mooi perspectief wat we in de toekomst zien... Dat, dat straalt ook wel weer af op, op duurzaamheid, dus leefbaarheid. Als we in staat zijn om, om verkeersstromen veel homogener te laten verlopen... zullen we ook minder uitstoot hebben van, van schadelijke stoffen. Dat is goed voor het, voor het milieu. Dat zal ook weer aansluiten op de ontwikkeling die we natuurlijk zien... in de elektrificatie van ons voertuigenpark. Meer elektrische auto's. Dus in feite een andere ontwikkeling. Maar die gaat wel op een gegeven moment bij dat slimmer worden van die auto's komen. En ook het connected zijn. Het kunnen communiceren van die auto's met elkaar. Dus Dat zal dan ook een behoorlijke impact op het milieu... en op onze leefbaarheid kunnen gaan hebben. Maar misschien ook nog wel op het kostenplaatje. Want verzekeraars die hebben nu heel erg profijt... ervan dat er veel ongelukken gebeuren. Maar met zelfrijdend vervoer neemt het aantal ongelukken af. Dus ook op dat gebied zal wel degelijk iets gaan veranderen in de toekomst. Ja. Absoluut, als we, als we minder ongevallen uh, gaan krijgen... Uh, dan zul je ook ja, er is minder schades. Dus dan gaat ook het, uh, het, het verdienmodel van, uh, van de verzekeraar gaat, uh, gaat veranderen. Nou, ook verzekeraars zijn, hier al, zijn zich daar te degen van bewust. en zijn ook heel erg aan het nadenken... van hey, hoe kunnen we nou onze verzekeringsproducten naar de toekomst toe uh, doorontwikkelen. Uh, dus die, die platoentest waar we het net even over hadden... die hebben wij ook samen georganiseerd met Aon... dat is een grote verzekeringsmakelaar die ook weer met andere verzekeraars uh, samenwerken... dus die kijken echt al van... Nou, wat gaat deze ontwikkelingen nou, nou betekenen? Hè? Kunnen we nu, uh, als, we, als we auto's slimmer en veiliger worden... Uh, uh, ja, dan, dan, dan kunnen we misschien ook... Uh, ja, dus fleet owners, die grote hoeveelheden grote voertuigen op de weg hebben... Uh, ja, die, die zullen minder schade hebben. Dus die zullen wellicht ook andere verzekeringsproducten uh, willen gaan hebben. Uh, de verzekering zelf zal misschien ook veranderen. Hè? Waar je nu in de huidige situatie... Uh, als er een ongeluk gebeurt, uh, je de bestuurder verantwoordelijk kan houden voor het feit dat hij iets gedaan heeft. Of een andere bestuurder. Uh, gaat het bij een zelfrijdende auto erom. Van hé, hey, het product heeft gezegd, product-auto heeft gezegd dat hij iets zou moeten doen. Dat heeft hij niet gedaan. Er gebeurt een ongeluk. Dus dan heb je meer productaansprakelijkheid. Dat is een heel ander, uh, een ander product eigenlijk. Dus die verzekeraars die kijken daar ook, uh, ook naar. En uh, nou, uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal minder ongelukken. Hè. 90% van de ongelukken die we nu hebben. Die worden veroorzaakt door, door mensen. Dus als je die menselijke factor er voor een belangrijk deel uit kan halen... dan gaan we dat, gaan we dat krijgen. Um, ja, en hoe kunnen verzekeraars en anderen daarop inspelen met hun producten? Dat is een interessante vraag. Ja, want de wereld gaat überhaupt enorm veranderen. Want ook de ervaring van het rijden gaat veranderen, lijkt mij. Want nu zit je achter het stuur... kun je alleen maar focussen op het autorijden... maar straks zou je eventueel een filmpje kunnen gaan kijken. Ja, zeg maar het besef van uh, reistijd... de waardering van reistijd zal ook... Ja, enorm kunnen gaan veranderen. Uh, ja, je kan in een situatie komen dat, uh, uh, dat je zegt van... Uh, joh, ik, ik moet, uh, ik moet uh, uh, vandaag van, uh, van Rotterdam naar Amsterdam. En nee, hey, er staat... Uh, of, hey, de, ik, ik wil uh, onderweg wel een filmpje gaan kijken. Ja. En, uh, hey, maar die film die duurt anderhalf uur. Oh, oké. Okay. Hey, maar het staat helemaal file. Ik ben file. Uh, drie kwartier ben ik, uh, ben ik al over straks een uur. Nou, ik ga even je stukje omrijden. dan kan ik even die file, of dan kan ik het filmpje afkijken. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Dus dat zou ook betekenen dat je daardoor eigenlijk veel meer onnodig kilometers op de weg krijgt. Um, ja, dat zijn interessante ontwikkelingen. Dat, dat we weten niet precies of dat zal gaan gebeuren, maar dat, dat zou kunnen. Dat mensen uh, het niet erg vinden om in de auto te zitten. En het niet erg vinden om in de file te zitten. Waardoor je mogelijk veel meer auto's op de weg krijgt. Dus uh, in de toekomst belooft het nog uh, uh, dat het veel, uh, er gaat veel veranderen. Um, maar heel veel dingen zijn ook nog een klein beetje onzeker. Maar misschien, uh, ja, welke dingen gaan we dit jaar nog echt, echt uh, merken? Nou, ik denk wat we, wat we dit jaar zullen merken is dat... Um, nou ja, de ontwikkelingen uh, rondom die steeds slimmer worden... de personenwagens, dat gaat, dat gaat door. Uh, uh, dus je zult zien dat, dat zeg maar het, het aantal mensen... dat een, een adaptive cruise control of een in zijn auto krijgt... dat zal langzaamaan gaan groeien. Uh, prognoses zijn dat we daar over, ja, over nou, 10, 20, 15 jaar... Uh, ongeveer iets van 20 tot 30 procent van dat soort auto's hebben. Uh, dus dat, zal, dat zullen we dit jaar ook wel merken dat dat langzaam, uh, langzaam doorgaat. Uh, tegelijkertijd zien we ook die, die ontwikkelingen van die automatische busjes. Uh, er worden allerlei projecten opgestart om, uh, om op meerdere plekken dat soort busjes te krijgen... waardoor het grotere publiek ook bekender gaat worden met dit, uh, met dit fenomeen... Uh, ja, dus dat is iets wat, uh, wat in gang zit is wat we zeker ook dit jaar uh, verder zullen gaan zien. Nou, een hoop, uh, hoop leuke ontwikkelingen en dat uh, belooft heel veel goed voor de toekomst. Dus uh, ik denk dat we de komende jaren er veel over gaan zien. Dus uh, voor nu heel erg bedankt voor, voor je tijd, uh, Peter. En uh, nou, tijd voor uh, een uh, muziek. I'm on my way to Union Square I don't need much A pair of shoes will get me there Stop of a Peking duck For lunch in Chinatown Shop of a watch along Conout mines Slowing down But I've been on time Ever since I was 16 I've never been late Cause I've never had to wait For the lights to turn from Green. What is horsepower power?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 Julian Vellaag met. Uh... In ieder geval, we gaan. Uh, ja, dit is alweer het einde van het programma. En. Uh, dit was de eerste dagwacht van februari. Die volledig in het teken stond van kunstmatige intelligentie. En volgende week gaan we weer een, een volledig ander thema behandelen. rondom technologie. En voor nu wens ik je een hele fijne ochtend. Zometeen uh, op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. met Jurgen van den Berg. en samen met Elisabeth Stijns. Uh, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. De horario 1